is alweer twee jaar geleden. Krabat, de weesjongen, was toen pas veertien jaar oud. Hij ging naar de molen, maar... Jij dient te weten, Krabat, dat je hier op een zwarte kunstschool bent. Dit boek, dat aan de ketting voor mij op tafel ligt... is de korraktor, de hellermacht. Maar er was nog veel meer aan de hand... Onthoud dat ik de meester ben! Tonda? Hey. Tonda! joh, wat gebeurt het? Krabat, kom. Ja, nee, maar die schreeuw, die schreeuw daar net! Krabats beste vriend, Tonda, vond op oudejaarsnacht de dood. Het leek alsof Tonda het aan had voelen komen. Neem mijn mes, Krabat. Het heeft een bijzondere eigenschap. Als je ooit in gevaar bent het lemmert zwart zodra je het openknipt zwart? het tweede jaar leek veel op het eerste Krabat leerde de zwarte kunst werkte bij volle maan in de geheimzinnige dode gang en was verliefd geworden op een meisje de kantorka de voorzangeres uit het dorpje Schwarzkolm op oudejaarsnacht vond weer een vriend van Krabat de dood het was de molenjonge Michal. Krabats gedachten draaiden voortdurend om dezelfde kwellende vraag. Het was duidelijk dat Tonda en Michal niet per toeval op oud jaar hadden moeten sterven. Welk spel werd hier gespeeld? Door wie? En volgens welke regels? Aan het werk! De molenmaal weer! Aan het werk! Hij maalt weer. De tijd gaat door. Hij maalt weer. Rond middernacht waren ze klaar. Op Michals oude Brits slag een jongen van ongeveer veertien jaar. Hij was erg klein voor zijn leeftijd... en het jochie had een zwart gezicht en rode oren. Het jongetje werd wakker... en schrok zich een ongeluk van de elf spookachtige gedaanten om zijn bed... Hij kwam Krabat bekend voor. Waar kende hij hem van? Schrik maar niet. Wij zijn de Molenaarsjongens. jongens. Hoe heet je? Lobos. En jij? Ik heet Krabat. En dit is... Krabat? Krabat? Ik heb iemand gekend die Krabat heette. Oh? Ja, maar... Die is jonger dan jij. Ja, wacht eens drie koningen jij bent die kleine Lobos uit Maukendorf jij bent zwart omdat je de Moorse koning voorstelde ja, maar dat was vandaag voor het laatst want nu ben ik leerjongen, hier op de molen toen Lobos de volgende morgen aan het ontbijt kwam droeg hij de kleren van Michal hij had geprobeerd het roet van zijn gezicht af te boenen maar dat was niet helemaal gelukt in zijn ooghoeken en om zijn neus zaten nog restjes geeft niks Eén ochtend in de meelkamer en weg is het. Hier, eet maar. Mm. Mm. Lekker. <lacht> als bij jou het werken net zo vlug gaat als het eten... ...dan kunnen wij wel inpakken. Mag ik niet zoveel eten? Natuurlijk wel. Je zal het goed kunnen gebruiken. Als je hier honger leidt, dan is het je eigen schuld. Je kon zijn grote broer wel zijn. Grote broer? Van wie? Van die andere krabat. Weet je wel, ik heb er toch een gekend? Ja, die toen de baard in de keel had. In Grootspartwits lieten jullie in de steken. Hoe weet je... Maar jij bent het wel. <laughs> nou zie je hoe je je vergissen kan. Ik dacht vroeger dat je hoogstens anderhalf of twee jaar ouder was dan ik. Vijf jaar ouder, hoor. Minstens vijf jaar. Krabat begreep de verbazing van Lobos heel goed. In één jaar werd je drie jaar ouder hier op de molen en aan Wietko had hij kunnen zien wat er gebeurde... als een jongen in één jaar drie jaar ouder werd. Hij zelf was hier alweer twee jaar. Hé, hey, jij daar! Je hebt een beetje te veel praatjes voor een nieuweling. Dat leer je maar gauw af. Krabat, zorg dat hij zijn pap eet zonder gekletst. Maak dat hij het leert. Loorbos scheen plotseling genoeg te hebben. Hij legde zijn lepel neer, trok zijn schouders op en liet een tijd lang zijn hoofd hangen. Toen hij opkeek, knikte Krabat hem toe over de tafel, nauwelijks merkbaar. Maar de jongen begreep de wenk. Hij wist dat hij op deze molen niet zonder vriend was. Lobos leven op de molen verliep net als dat van Krabat en Wietko in hun eerste maanden. Het zinloze meelvegen. Krabat. Krabat. Ik, ik hou het niet. Stil Lobos. Stil. Wacht maar. En het harde werken op de molen. Krabat. Krabat. Hoe komt het dat jullie nooit hoeven uit te rusten? Stil, Lobos. Ik snap het niet. En hoe komt het dat ik sterker word als jij je hand op mijn schouder legt? Shhh. Vroeger deed mijn beste vriend, Tonda, dat bij mij. En nu kan ik het ook. Maar laat er niets van merken. Pas op dat de molenaar het niet ziet. Is het dan verboden dat je me helpt? Op een gunstig moment ben ik de molen uitgeslopen. Door niemand gezien. Door niemand opgemerkt. Ik wil naar komen. Naar de kantorka. Ik kies het pad over het moeras. Net als toen, met Tonda. Na het durfsteken. Ik voel de drassige grond aan mijn zolen kleven. Bij elke stap zak ik dieper weg. Tot mijn vreef. Tot mijn enkels. Tot halverwege mijn kuiten. Laat maar, Krabat. Laat maar. Juro! Juro! Ga liever vliegen als je weer eens naar komen wilt. Met een paar vleugelslagen stijg ik boven de mist en vlieg naar Schwarzkolm. In het dorp schijnt de zon. Ik zie de voorzangeres beneden bij de bron staan met een gevlochten mand. Ze voert de kippen. Ineens staat de molenaar bij de bron en steekt woedend zijn linkerhand naar me uit. Kom mee jij. Waarom? Omdat hij van mij is. Nee. Alleen dit ene woordje, maar. Met een stem die geen tegenspraak duldt. Ze slaat haar arm om mijn schouder en werpt haar wollen omslagdoek om me heen. Zacht en warm en beschuttend. Kom. Kom mee. En zonder om te kijken, gaan we samen weg. Krabat, Juro. Rustig lopers, wat is er? Merten heeft zich opgehangen. Merten heeft zich opgehangen in de schuur. Kom dan gauw, Merten. De stille Merten was na de dood van zijn neef Michal nog stiller geworden. Al twee keer had hij geprobeerd weg te lopen, maar steeds stond hij s'avonds weer op de drempel. We moeten hem lossnijden. Juro, haal een mes uit de keuken. Ik heb een mes bij me, ik ook. Juro, Hanzo, Petar en Krabat hadden messen en knipten ze open. Maar het lukte geen van hen om Merten te naderen. Ze konden drie stappen doen, maar kwamen dan geen duimbreed verder. Hun zolen leken wel vastgeplakt met vliegenlijm. Krabat nam de punt van zijn mes tussen duim en wijsvinger... mikte, gooide en trof het touw. Maar het mes viel machteloos op de grond. Nee, Kenoeier. Ik maak uit wie er op de molen sterft. Ik en niemand anders. Nee. Ik maak uit wie er op de molen sterft. Ik maak uit wie er op de molen sterft. Nee. Op Krabat hadden die woorden diepe indruk gemaakt. Had de molenaar de dood van Tonda en Michal op zijn geweten? Ooit, als alles duidelijk is, zal ik de meester ter verantwoording moeten roepen. Dat is wel zeker. Het voorjaar was een aantocht. En Krabat studeerde als een bezetene. Zijn medegezellen had hij al lang overvleugeld. De molenaar prees hem uitermate tevreden over zijn vorderingen in de zwarte kunst. Op Goede Vrijdag werd Lobosch tot de zwarte school toegelaten. Het jochie zette grote ogen op toen de molenaar hem in een raaf veranderde. Hij zuiste vrolijk de kamer door en streek met zijn vleugels over het doodshoofd en het toverboek. Een grappig zwart vogeltje, niet groter dan een mensenhand... Met oolijke oogjes en pluizige veers. Dit is de manier een ander in gedachten toe te spreken. zodat hij de woorden horen kan en verstaan. alsof ze uit hem Dit is de manier een ander in gedachten toe te spreken. En, zodat hij de, de woorden een ander in gedachten toe te spreken. Het was die avond niet gemakkelijk voor de jongens om de lessen van de modenaart te volgen. Want Lobos leidde hem voortdurend af. Het was ook zo grappig, zoals hij daar met zijn ogen zat te draaien... zijn nekje uitrekte en met zijn vleugels klapperde. De molenaar mocht voorlezen wat hij maar wilde. Maar Krabat miste geen woord. Hij begreep hoe belangrijk juist deze les was. Voor hem en voor de kantelka. Iedere lettergreep prente hij zich in. En voor hij insliep, herhaalde hij alles net zo lang tot hij zeker wist dat hij het niet meer zou kunnen vergeten. Kom op Lobos, doorlopen. Ik zie niks. Waarom moeten we nou op paasnacht in het stikke donker... De... Doorlopen. We moeten vannacht het teken halen. Teken? Waar dan? Ik hoop bij Bomers dood. Bomers dood? Ik snap er niks van. Kom dan maar. Hier, bij het kruis. Ga zitten, dan maak ik een vuurtje. We moeten hier de hele nacht blijven waken. En bij het eerste licht geven we elkaar het teken. Ik leg het je allemaal wel uit. Ik ben bang, krabat... een ander in gedachten toe te spreken... zodat hij de woorden horen kan... en verstaan... alsof ze uit hem geld wow. kwamen. Voorzangeres. Hier is iemand die vraagt of je naar hem wilt luisteren. Je kent hem niet. Maar hij kent jou al heel lang. Als je straks het paaswater hebt gehaald... Zorg dan dat je op de terugweg een beetje achterblijft. Iemand wil je ontmoeten, maar je moet alleen zijn. Hij wil niet dat er anderen bij zijn, want het gaat alleen jou en hem aan. En verder niemand. Hierbij geef ik jou... Hierbij geef ik jou... Mijn broeder... Mijn broeder... Met houtskool van het kruis. Met houtskool van het kruis. Het teken van de geheime broederschap. Het teken van de geheime broederschap. Nou heb ik het bij het kruis laten liggen. Wat? Mijn mes. Dat je van Tonda gekregen had. Ja, van Tonda. Dan gaan we toch terug om het te halen? Nee, laat mij maar alleen gaan. Dat gaat vlugger. Blijf hier onder die struiken maar op me wachten. Echt? Ja, heus. Doe maar. Ik ga alleen. Goed. toch Kantorka, zorg dat je op de terugweg achteraan loopt. Kantoka? Kantoka? Ja? Ja? Ik ben Krabat. Een van de molenaarsjongens van de molen aan het Kozumoeras. Je hoeft niet bang voor me te zijn. Ik ken je. Ik heb van je gedroomd. En ook van iemand die het slecht met je voor heeft. Maar in die droom trokken jij en ik ons niets van hem aan. Sindsdien heb ik erop gewacht tot ik je zal ontmoeten. En nu ben je er dus. Ja, hier ben ik. Maar ik kan niet lang blijven, want ze wachten op me in de molen. Ik moet ook naar huis. Zullen we elkaar ooit terugzien? Ze doopte een tip van haar omslagdoek in de kruik met paaswater. En zonder één woord veegde zij het pentagram van zijn voorhoofd. Zachtjes en ongehaast en heel vanzelfsprekend Alsof ze hem van een smet bevrijden Hé, hey, Lobos Hé, hey, wakker worden En? Heb je het gevonden? Heb ik wat gevonden Nou, je mist toch Oh, ja. ja, natuurlijk, hier, kijk maar. Het past zich. Het is helemaal zwart. Je mag het wel eens polijsten. Ja. En dan moet je het goed invetten. Liefst met hondenvet. Ja, ja. ja dat zou niet gek zijn. Krabat! Krabat! Krabat! Schiet op, Juro! Kijk die bijers! Oeh, oe, dat halen we nooit. Ja, nou, kap op, krabat. Rennen. Wat is er met je krabat? Juro keek naar krabat alsof hij iets aan hem zag. Het pentagram. Zonder het teken op de molen terugkomen, dat kon niet. Kom op, jong. Zometeen krijgen we op ons kop lopen. Lopen! Opschieten jullie! Onder het osse hierdoor. Waar is het teken gebleven alle donders nog aan toe? Het uh, teken uh, hier toch? Hier niks! Ach, die rotregen ook. Het is zeker weggespoeld. Haal een stuk houtskool uit de kachel. Schiet op, dan doe ik het zelf wel. En nou aan het werk. Krabat was de oude niet meer. Hij deed zijn werk, sprak met de anderen en antwoordde als hij hem iets vroegen. Maar in feite was hij ver weg van alles op de molen. Bij de kantorka was hij... En zij was bij hem. De wereld werd elke dag lichter en groener. We lopen samen door een bos of een tuin. Met oude bomen. Het is zomers warm. En het meisje heeft een licht bloesje aan. We lopen onder de bomen en ik sla mijn arm om haar schouders. Ze buigt haar hoofd en ik voel haar haar tegen mijn wang haar hoofddoek is wat naar achteren gezakt... en ik wil maar dat ze zal blijven staan... zodat ik haar kan aankijken. Maar ik weet dat het beter is als ze dat niet doet. Dan kan ook geen ander haar kennen. Een andere die misschien de macht bezit... om mijn dromen mee te dromen. Krabat. Ik moet jou spreken. Jij weet dat ik veel van je verwacht, Krabat. Jij kan het in de geheime kunst verder brengen dan menigeen van je medeleerlingen. Maar de laatste tijd weet ik niet meer zo zeker of ik jou wel kan vertrouwen. Jij houdt dingen voor me, verborgen je. Verzwijgt iets. Zeg nou eens eerlijk waar het om gaat en overleggen we samen. Kunnen we er voor jou best wel nog iets aan doen, het is toch niet te laat. Ik heb u niets te zeggen, meester. Merkelijk niet. Nee. Ga dan maar. Wees maar eigenwijs. Wat is je eigen schuld als er last van komt? Krabat, kom eens hier. Ja, ja, Krabat, luister. Iedereen heeft wel eens een slechte bui, dat weet je wel Dan kan het gebeuren dat die dingen zegt die gewoon onzin zijn Dat gesprek van laatst in mijn kamer, weet je wel hm? Was domgeleutig. En bovendien overbodig, vind je ook niet? Wat ik tot nu toe aan geen van mijn leerlingen heb toegestaan, sta ik jou toe Jij hoeft volgende zondag niet te werken Jij krijgt een vrije dag van mij Ga maar wanneer en waarheen je wil, naar Maukendorf of Zwartskolom of, of Zijdenwinkel, dat is mij hetzelfde. En dan hoef je maandagmorgen pas terug te komen. Hoezo een vrije dag? Wat, wat moet ik in Maukendorf of waar dan ook? Nou, er zijn toch wijnhuizen en herbergen, je kan nog een leuke dag hebben. Trouwens, ook meisjes zo mee te dansen? Nee hoor, nee, daar voel ik niks voor. Waarom zou ik het leuker hebben dan de andere jongens? En wel, toch wel. Waarom zou ik jou niet eens belonen voor je ijver en je uithoudingsvermogen bij de studie? Jij werkt harder dan wie ook. Rabat, Ik weet niet wat er aan de hand is, maar de modenaar geeft je vandaag vrij af. Ik moest je zeggen dat hij je tot morgen vroeg niet op de mode wil zien. En de rest wist je al, zei hij. Ja, dat klopt. Ik wou dat ik mee mocht. Oh, ons. Iets vragen. Ik ben het, Krabat. Zet vandaag geen voet buiten het huis, wat er ook gebeurt. En kijk zelfs niet uit het raam, alsjeblieft. Beloof het me. Kantorka. Zo, Krabat. Je hebt ook geen haast om weg te komen. Mag ik even bij je komen zitten? Net als in de tijd na de mislukte paardenhandel... grabbelde hij een stukje hout uit zijn zak en tekende een cirkel om de plek waar ze zaten. Met drie kruisen... en een pentagram erbij. Dat dit niets met muggen en steekvliegen te maken heeft... dat vermoed je zeker al, Ja, jawel. Zo maak je dat de molen naar ons zien nog horen kan... zoals we hier zitten te praten. Uit de verte niet en ook niet van dichtbij. Zo, zo is het toch, hè? Nee, nee, mis. Hij zal ons best kunnen zien en horen ook. Maar hij zal het niet doen omdat hij ons vergeten is. Dat bewerkstel ik de cirkel. Zolang we hier maar binnen blijven... zal de molenaar aan alle mogelijke dingen denken... behalve aan jou en aan mij. Dat is niet gek. Dat is lang niet gek. Jij bent helemaal niet zo stom als wij denken. Je doet maar zo. En wat dan nog? Laat mij jou eens wat zeggen, Krabat. Ik heb nu al die jaren de stommeling uitgehangen. Maar als jij zo doorgaat... dan ben jij de volgende die er aangaat op de molen. Michal. Tonda. En al die anderen die daar op de woestijn begraven liggen... die hebben dezelfde fout begaan als jij. Ze studeerden te hard op de zwarte school. En ze lieten het de molenaar merken. Je weet toch dat elk jaar op Oudjaarsavond één van ons voor hem moet sterven? Voor hem? Ja, voor hem. Hij heeft een... nou oh ja, een verdrag, zeg maar, met die... met die peto... Je weet wel. Peter, de man met de hanenveel. Ja, ja. Elk jaar moet hij hem een van zijn leerlingen offeren. Anders gaat hij er zelf aan. Hoe weet je dat? Ik mag poetsen, ik mag schrobben, ik mag stof afnemen. Ook in de zwarte kamer, als dat zo uitkomt. En daar ligt de corrector. Aan de ketting. Niemand komt erbij. Niemand leest erin. Nee, dat zou niet goed zijn voor de meester. Er staan dingen in die hem kwaad zouden doen als iemand ervan wist. Maar jij kan dus lezen. <laughs> zeker. Overigens ben jij de eerste en de enige die ik dat vertel. En er is maar één manier om de molenaar te verslaan. Een meisje dat van je houdt, dat kan je redden. Tenminste, als ze de molenaar vraagt om je vrij te laten... en als ze de proef doorstaat... De proef, wat voor proef? Dat vertel ik je een andere keer wel, als we meer tijd hebben. Voorlopig hoef je alleen maar dit ene te weten. Zorg dat de molenaar er niet achter komt welk meisje het is. Anders? Anders vergaat het jou net als Tonda. Tonda... Oh, bedoel je Worsola? Ja, ja. De molenaar die kwam haar naam te vroeg te weten. Hij stuurde haar boze dromen. Ja, dat kan, dat kan. En toen is hij de wanhoop in het water gesprongen. Wat raad je me nou aan te doen? Tja, wat? Ga nu maar naar Maukendorf, Zwartskool, weet ik veel. Maar probeer in ieder geval... de molenaar op een dwaalspoor te brengen. Krabat keek niet links of rechts terwijl hij door Zwartskool liep. Het meisje liet zich niet zien... Wat zou ze tegen haar familie hebben gezegd om aannemelijk te maken dat ze in huis bleef? Krabat! Kom hier! Kom hier! Ja? Wat is er? Kom hier! En? Hoe was het zondag? Leuk! Oh, ging wel. Mag Lobosje de volgende keer mee? Of Juro? Alleen is maar niks. Alleen of niet, Krabat. Je kan ook thuis blijven, net als je wil. Ik geef dit voorrecht uitsluitend aan jou omdat jij mijn beste leerling bent. Daarmee uit. Krabat zocht een gelegenheid om Juro stiekem te ontmoeten. Maar Juro bleef uit zijn buurt sinds ze die bewuste zondag samen gepraat hadden. Een halve week verstreek... Krabat. Hé hey, Krabat, wakker worden. Wil opstaan. Kom in naar de keuken, dan kunnen we rustig praten. Ja, maar de anderen dan? Daar is voor gezorgd. Die slapen zo vast, dat kun je een kanon bij afschieten. Kom, kom. In de keuken tekende Joro de cirkel met de kruis en het pentagram... om de tafel en de stoelen. Hij stak een kaars aan en zette die tussen hen in op de tafel. Als jij een meisje hebt, dat van je houdt dan kan ze op oudjaarsavond aan de molenaar komen vragen dat hij je vrijlaat. Maar hij zal haar op de proef stellen. Doorstaat ze die, dan zal hij zelf in de nieuwjaarsnacht moeten sterven. Is die proef zwaar? Ja. Het meisje moet bewijzen dat ze je kent. Huh? Ze moet je tussen de andere molenaarsknechten uithalen. En dan moet ze zeggen, dat is hem. En dan? Ja. Dat is alles wat de koractor voorschrijft... Huh? Als je het leest ervoor dan lijkt het kinderspel Maar de molenaar is er meester in de corrector Op zijn eigen manier uit te leggen Jaren geleden, toen heeft een kameraad uh, Janko heten die, die heeft het toen geprobeerd Zijn meisje kwam op oudejaarsavond vragen of de molenaar hem vrij wilde laten Goed, zei de molenaar Als jij Janko ontdekt, dan is hij vrij Dan mag je hem meenemen zoals in de boek staat En de molenaar, die nam haar mee naar de zwarte kamer Daar zaten wij in ravengedaande op de stang. Hij had ons allemaal gedwongen onze snavel onder onze linkervleugel te steken. Nou, daar zaten we dan. En het lukte het meisje maar niet uit te vinden wie Janko was. En toen... Ze hebben het nieuwe jaar niet meer mogen beleven. Janko niet. Zijn meisje ook niet. En wat gebeurde er daarna? Tonda heeft het nog geprobeerd met de hulp van Borsula. De rest weet je. Er is één ding dat ik toch nog niet begrijp. Ja. Hoe komt het dat niemand van de anderen het ooit op die manier geprobeerd heeft? Omdat de meesten er niet van weten. Het handjevol dat wel op de hoogte is... hoopt jaar in jaar uit dat ze het er goed vanaf zullen brengen. We zijn met ons twaalf. En elke oudjaarsnacht treft het lot maar één van ons. Er is trouwens, is trouwens nog iets in het spel dat je weten moet. Stel, hè. Stel, het lukt een meisje de proef te doorstaan... en de molenaar wordt verslagen dan is het op het moment dat hij sterft uit met alles wat hij ons geleerd heeft. Op slag zijn we weer gewone molen, jongens. Weg is de toverij. Maar jij dan? Heb, heb jij daar nooit iets aan gedaan? Ik durf niet. En bovendien heb ik geen meisje dat om een vrijlating zou kunnen komen vragen. Krabat, laten we elkaar goed begrijpen. Je hoeft nu nog geen definitief besluit te nemen. We moeten alleen wel alvast al het mogelijke doen... om te zorgen dat jij, als het nodig is... de proef gemakkelijker kunt maken voor je meisje. Maar dat is toch geen punt? In, in gedachten zeg ik haar al alles wat ze weten moet. Dat hebben we toch geleerd? Werkt niet. Nee? Nee, werkt niet. Omdat de meester de macht bezit dat te verhinderen. Bij Janko heeft hij dat gedaan. En hij zal het weer doen, dat is zeker. Wat dan? In de loop van de zomer en in de herfst... moet je het zo ver zien te brengen... dat je aan de wil van de meester weerstand kunt bieden. Als wij een gedaan op de stang zitten... en hij zegt, steek je snavel onder je linkervleugel... dan moet jij het klaarspelen... om als enige je snavel onder je rechtervleugel te steken, snap je? Als je je tijdens de proef anders weet gedragen dan wij... dan ben je herkenbaar. Dan weet je, meisje, welke raaf ze aan moet wijzen. En dan is de zaak gepiep. Ja. ja dus, wat doen we? Je moet je wilskracht oefenen. En anders niet? Er zal meer dan genoeg, dat zul je wel merken. Zullen we maar meteen beginnen? Ja, ja, goed. Stel, ik ben de meester. Als ik iets opdraag... probeer je het tegendeel te doen van wat ik zeg. Dus als ik bijvoorbeeld zeg dat je iets van rechts naar links moet brengen... breng jij het van links naar rechts. Ja. Moet je opstaan, blijf je zitten. Als ik wil dat je me aankijkt... dan kijk jij de andere kant op. Ja? Ja. Goed. We beginnen. Trek die kandelaar maar eens naar je toe. Krabat stak zijn hand uit naar de kandelaar... Vast van plan om hem van zich af en naar Juro toe te schuiven. Maar hij voelde tegenstand. Een kracht die zijn eigen wilskracht tegenwerkte, sloeg hem tegemoet. En een ogenblik verlamde hij. Er ontspon zich een zwijgende tweestrijd. Aan de ene kant het bevel van Juro, en aan de andere kant Krabat, die zich daartegen met hand en tand probeerde te verzetten. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Maar hij voelde hoe Juro's wil meer en meer bezit van de zijnen nam en hem brak. Zoals je wilt. Gehoorzaam trok hij de kandelaar naar zich toe. Hij voelde zich uitgehold. Als iemand hem nu gezegd had dat hij dood was, had hij het geloofd. Niet wel, Hobio. Het was pas de eerste keer. Vanaf dat ogenblik zaten ze elke nacht dat de molenaar weg was in de keuken. Onder leiding van Juro oefende Krabat in het doorzetten van zijn eigen wil tegen die van zijn vriend. Het was voor beide zwaar werk. Ik krijg het niet voor elkaar. Als ik dan moet sterven. dan wil ik de dood van het meisje tenminste niet op mijn geweten hebben. Dat begrijp je toch wel? Ja, natuurlijk. Ik snap het heel goed. <tied> Opschieten jongens, de boekwijk moet vandaag ook nog. Krabat, kom eens hier. Ja. ja, wat is er? Ik wou eens weten hoe de vrije zondagen je bevallen. Dat gaat wel. Maar alleen is maar alleen. Je gaat volgende zondag zeker naar Zwartskolm. Hoezo? Er is zondag kermis. Ik zou me kunnen voorstellen dat dat reden genoeg was om te gaan. Ja, ik zal wel zien. Ik vind er niks aan om zonder de anderen uit te gaan. Mag ik Juro of Lobos niet meenemen? Jij weet best dat ik dat nooit zal toestaan. Vraag mij dat nooit meer. Begrepen? Juro. Juro. De molenaar wil dat ik zondag naar de kermis ga. Een zwart school. Wat vind jij dat ik moet doen? Ga natuurlijk. Wat dacht je anders? Het nou, anders een hele opgave. Ja. Er staat een hoop op het spel. Maar... Het lijkt me een mooie gelegenheid om je meisje te spreken. Weet jij dat ze uit Zwartskool is? Ja. Van die keer bij het paasvier het was het echt niet moeilijk te raden. Ken je haar? Nee. En ik wil haar niet kennen ook. Wat ik niet weet, kan ik ook niet verraden. Maar hoe leggen we het aan dat de molenaar er niet achter komt als we elkaar ontmoeten? Je weet toch hoe je de cirkel moet tekenen. Ja. Nou, als je het met mijn houtje doet, dan werkt het altijd. Hier. Hier, pakken. Maak een afspraak met je meisje en praat met haar... En kom vanavond naar de keuken. Dan oefenen we weer. De meester heeft vannacht op pad, hoorde ik. Nee, nee, nee, naar rechts. Nee. Ja, hé, hey, het gaat goed, hè? De laatste tijd kan ik bijna tegen elk bevel van jou ingaan. Het is nou voor jou bijna moeilijker dan voor mij. Ja, fijn krabat. Ik verlies steeds vaker. Maar het zegt nog niet alles, hoor. Je moet vooral niet de fout maken de meester te onderschatten Maar het staat er niet slecht voor ja, De hopenzaak heeft toch ook van de molenaar gewonnen? Waarom ik dan niet? Oh, oh, pas op Vergeet niet dat je ook het leven van het meisje op het spel zet krabat Ja Als ik er nou eens net genoeg vertelde om haar duidelijk te maken waar het om gaat Dan verzwijg ik de dag en het uur van de proef voorlopig nog Oh, wow, kermis! Krabat, ik ben jaloers. Joho, ik wou dat ik mee was. Maar, kermis. Met het woord alleen al, hè? Bakken vol vlaaien zie ik voor me. En bergen gevulde koek. Hé, hey, je brengt wel wat voor me mee, hè? Nou, is dat nou het enige wat jij aan denkt bij kermis? Op de kermis is er zeker niks fijners dan dat. Nou ja, je weet maar nooit. Ik zal wel even een brooddoek halen. Wacht maar af of er wat voor je overblijft, Lobos. Krabat nam de brooddoek en stopte hem in zijn muts. Hij stak het voorste deel van het kozelmoeras over... en nam aan de andere kant van het bos het pad door de weilanden... dat om Zwartskrom heen liep. Op de plek waar hij op paasmorgen het meisje ontmoet had... tekende hij de tovercirkel en ging er middenin zitten. Zacht zei hij de toverspreuk. En toen richtte hij al zijn gedachten op het meisje. Hier zit iemand in het gras... En hij moet je spreken. Probeer even bij hem te komen. Hij belooft je dat het niet lang hoeft te duren. Niemand mag zien waar je heen gaat en wie je ontmoet. Dat vraagt hij je heel dringend. Hij hoopt dat je kunt komen. Toen hij wakker werd... zat het meisje naast hem in het gras. En hij wist plotseling niet meer waarom ze er was. Ze zat geduldig te wachten... Zondagse plooirok aan... Een gebloemde zijde omslagdoek om haar schouders... en een witlinnen mutsje met een randje kant op het hoofd. Ben je er al lang? Waarom heb je me niet wakker gemaakt? Ik heb alle tijd. En het leek me beter als je vanzelf wakker werd. Het is lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Ja, een hele poos. Je bent soms nog wel in een droom bij me geweest... Toen liepen we samen onder de bomen. Weet je dat? Ja, de bomen. Het was warm in de zomer. En je had een licht bloesje aan. Ik weet het nog alsof het gisteren was. Ik ook? <laughs> Waarom wilde je me spreken? Oh ja, dat zou ik haast vergeten. Als je wilt, kan je mijn leven redden. Je leven? ja. Maar hoe dan? Dat is gauw gezegd. En hij vertelde haar in welk gevaar hij zich bevond. En hoe ze hem zou kunnen helpen... als ze hem tenminste tussen de andere raven kon herkennen. Als jij me helpt is dat toch niet moeilijk? Ja en nee. Je moet wel goed begrijpen dat het ook met jouw leven gedaan is... als je de proef niet doorstaat. Jouw leven is me evenveel waard als het mijne. Wanneer moet ik de molenaar om je vrijlating vragen? Dat kan ik je nou nog niet zeggen. Ik zal je wel een boodschap sturen, als het zo weer is. Desnoods door een vriend. Heb je een mes? Ja, hier. Hij gaf haar Tonda's mes. Het lemmet was zwart zoals steeds de laatste tijd. Maar toen het meisje het vasthield, werd het blank. Ze maakte haar muts los en sneed een haarlok af. Daar vlocht ze een smal ringetje van dat ze aan Krabat gaf. Dat is ontsteken. Als je vriend me dit brengt, weet ik zeker dat alles wat hij zegt van jou afkomstig is. Dank je. Krabat stopte de ring in zijn borstzak. Nu moet je terug naar komen. En ik kom later. Op de kermis kennen we elkaar niet. Denk erom. We elkaar niet kennen ook niet samen dansen. Nee, eigenlijk niet, hè. Maar je snapt dat het niet te vaak kan. Ja, dat begrijp ik. Krabat danste met alle meisjes, uitbundig en zonder te kiezen. Nu eens met de een, dan weer met de ander. Af en toe danste hij ook met de voorzangeres. Hij danste met haar net als met de anderen. Maar het viel niet mee om haar dan weer aan de andere jongens af te staan. Ze had goed begrepen dat ze zich niet mocht verraden. Onder het dansen praten ze de gebruikelijke onzin en maakten grapjes... en alleen haar ogen lieten blijken hoe ze over hem dacht. Niemand dan hij merkte het. En als hij het zag, keek hij gauw weg. Zo vermoeden zelfs de boerinnen aan hun tafel niets. Ook niet het oudje met het blinde rechter oog... Krabat had haar nog niet eerder ontdekt Maar nu leek het hem toch beter De voorzangeres niet meer ten dans te vragen Het meisje zou wel begrijpen waarom hij haar in de steek liet Ten afscheid zwaaide hij met zijn muts En voelde toen iets warms en zachts op zijn hoofd Oh, de brooddoek Ach ja, die loobos Hij vouwde de doek open En stopte hem vol met vlaaien en gevulde koeken Hoe meer de winter naderde, hoe langzamer Krabat de tijd vond gaan. Midden november had hij het gevoel dat de tijd helemaal stil stond. Als er niemand in de buurt was, keek hij af en toe of de ring van haar... die het meisje hem gegeven had, nog wel in zijn zak zat. Zodra hij hem aanraakte, kreeg hij een gevoel van groot vertrouwen. Alles komt goed. Alles komt goed. De molenaar ging de laatste tijd zelden meer s'nachts weg. Vermoedde hij dat er gevaar dreigde... dat er achter zijn rug iets gaande was waarvoor hij op moest passen? Krabat en Juro gebruikten de weinige nachten die overbleven... met eindeloos oefenen. Steeds vaker lukte het krabat Juro te weerstreven. Toen ze weer eens tegenover elkaar aan de keukentafel zaten haalde hij het ringetje uit zijn zak en schoof het, zonder erbij na te denken, aan zijn linkerpink. Op het eerstvolgende bevel van Juro reageerde hij onmiddellijk met het tegenovergestelde en dat ging dermate te vlot en moeiteloos dat hij ervan stond te kijken. Hé, hey, Het lijkt wel alsof je ineens tweemaal zoveel kracht hebt. Hoe zit dat? Weet ik het? Toeval misschien? Even denken, hoor. Er moet iets zijn waardoor je onverwacht zo sterk bent. Wat dan? Die ring kan er toch niet zijn? Ring? Wat voor ring? Ja, dit ringetje van haar. Haar, haar. Het meisje heeft het me op die zondag van de kermis gegeven. Ik heb hem net aan mijn vinger gestoken, maar... Wat heeft die ring dan met mijn kracht te maken? Oh, dat moet je niet zeggen. Kom op, dan proberen we het. Toen ze de ring op de proef stelde bleek er al gauw geen twijfel mogelijk. Met de ring overwon Krabat Jouro spelenderwijs... en zonder de ring was alles zoals eerst. Dat is dus duidelijk. Met behulp van de ring ben je de molenaar... onder alle omstandigheden de baas. Hoe kan dat nou? Denk jij dat het meisje ook een tover wil? niet zoals wij. Een bepaald soort toverkunst dient moeizaam geleerd te worden. Dat is die van de koraktor. Teken voor teken, spreuk voor spreuk. Maar er is er nog één en die komt uit het diepst van je hart... door bezorgdheid om een geliefd iemand. Toen Hanzo de jongens de volgende morgen wekte... en ze naar de bron gingen... zagen ze dat het s'nachts gesneeuwd had. Een witte wereld lag om hen heen... en bij het zien daarvan werden alle weer bevangen door de grote onrust. Krabat was van de oorzaak op de hoogte. En nu bleef er nog maar één over op de molen die er niets van begreep en dat was Lobos. Hoewel hij in dat ene jaar niet veel gegroeid was... was hij toch van een jongen van veertien... in een vent van bijna zeventien veranderd. Op een ochtend gooide hij voor de grap... een sneeuwbal naar Androes. En Androes vloog hem bijna aan. Krabat kwam tussen beiden... en Lobos vroeg hem wat er in hemelsnaam... met de jongens aan de hand was. Ze zijn bang. Bang? <lacht> Waarvoor dan? Wees mij blij dat je dat nog niet weet... Je zal er vroeg genoeg achter komen. En jij dan? Ben jij dan niet bang, Krabat? Banger dan je denkt. En niet alleen om mezelf. In de dagen vlak voor kerstmis kwam Peet-Oom voorrijden. De vreemdeling bleef deze keer niet op de bok. Hij klom van de wagen en hinkte met de molen naar het huis in. Achter de ruiten konden de jongens de hanenveer zien fladderen, waardoor het leek alsof er in de kamer een vuur brandde. De jongens laden zwijgend het maalgoed af... en sleepten het naar de maalkamer. Ze stelden de dode gang in werking... lieten het meel in de lege zakken lopen... en laadden alles weer op de wagen. In de ochtendschemering kwam de vreemdeling en zijn eentje terug... en klom op de bok. Voordat hij wegreed, wende hij zich tot de jongens... Wie van jullie is Krabat? Dat ben ik. Juist. De molenaar bleef drie dagen en drie nachten in de zwarte kamer. Op de avond van de vierde dag, de dag voor kerstmis... liet hij Krabat bij zich komen. Ik moet je spreken. Ik heb zo'n idee dat je daar niet van opkijkt. Nu heb je nog de vrijheid te besluiten of je voor of tegen me bent. Ik weet niet waar u het over hebt. Vergeet niet dat ik jou beter ken dan je misschien lief is. In de loop der jaren heeft geen zich tegen mij gekeerd. Tonda bijvoorbeeld. <laughs> en Michal. Om hem maar twee te noemen. Suffers en dromers, dat waren ze. Maar ik had van jou iets beters verwacht, Krabat. Wil jij... Mijn opvolger, hier op de molen wachten. Je beschikt over de hoedanigheden die daarvoor nodig zijn. Gaat u dan weg? Ik ben het hier zat. Ik wil weer vrij man zijn. Jij kan over twee of drie jaar van me overnemen en de school voortzetten. Stem je toe is alles wat ik achterlaat voor jou, ook de koractor. Zijn gedachten naar Tonda en Michal had hij niet gezworen dat hij hen zou wreken? Hen en alle anderen die daar nu op de woestenij lagen... en Warshula niet te vergeten... en Merten die weliswaar nog leefde met zijn scheven nek... maar wat was dat voor leven? Tonda is dood. En Michal is ook dood. Wie zegt me dat ik niet de volgende zal zijn? Ik beloof je van niet. Op een woord van eer, het mijne en dat van Peter. hij heeft mij uitdrukkelijk in hoogst eigen persoon hiertoe gemachtigd. En als het mij niet treft, wordt het dan een ander? Er wordt er altijd een getroffen... Maar van nu af aan zouden we samen uit kunnen maken wie aan de beurt is. Als wij eens iemand kozen die er niet toe doet. Androos, bijvoorbeeld. Ik kan hem niet uitstaan. Maar toch is ook hij een medegezel van me. En dat ik zijn dood op me geweten zou hebben of er mede schuldig aan zou zijn... daartoe krijgt u me nooit, Mulder. Kies maar wie u wilt om me op te volgen. Ik wil er niks mee te maken hebben. Ik wil weg. Jij gaat pas als ik het goed vind. Ga op je stoel zitten en luister tot ik uitgesproken ben. Ik kan me voorstellen dat mijn plan je in de war brengt. Ik zal je bedenktijd geven. Dan kun je alles rustig overwegen. Waarom? Ik heb nee gezegd en daar blijft het bij. Jammer. Als je niet op mijn voorstel ingaat, zal je wel moeten sterven. Er staat, zoals je weet, al een kist klaar in de schuur. Maar voor wie? Dat zal nog moeten blijken. Weet je eigenlijk wel wat er gebeurt als zich datgene voordoet waar jij op schijnt te hopen? Jawel, dan zou ik niet meer kunnen toveren. En? Ben je bereid dat op de koop toe te nemen? Goed dan. Ik geef jou acht dagen bedenktijd... en ik zal ervoor zorgen dat je gedurende die tijd de kans krijgt om te leren... hoe het leven is als je niet meer toveren kunt. Alles... Wat jij in de loop der jaren bij mij geleerd hebt, is van nu af aan afgelopen en vergeten. Op de dag voor oudjaar, dus vandaag over een week, vraag ik je voor het laatst of je mijn opvolger wilt worden. Dan zullen we zien of je bij je besluit blijft. <grijg> Het werd een zware week voor Krabat. Hij beleefde zijn hele begintijd opnieuw. Nu hij niet meer kon toveren, bleef hem geen zweetdruppel of striem bespaard. Uitgeput viel hij s'avonds op zijn strozak... en toch kon hij urenlang niet in slaap komen. Ik geloof dat ik de kunst van het in slaap vallen nog het meest zal missen. Ik ben tussen het maalwerk terechtgekomen. Mijn rechterarm is tot de elleboog afgeklemd. In voddige kleren zul ik nu een kar vol stenen aan een touw achter me aan. Het is gloeiend heet zomer weer. Ik heb dorst. Mijn keel is kurkdroog. droog. Nergens een bron. Nergens een boom die me schaduw geeft. En? Hoe bevalt het je als invalide Krabat. Je had het beter en makkelijker kunnen hebben als je mijn raad had opgevolgd... toen ik je vroeg of je mijn opvolger op de molen wilde wachten. Zou je weer nee zeggen als je de kans had? En zo droomde Krabat elke nacht van een of ander ellendig noodlot. Terwille van Juro heb ik me in een paard veranderd. De molenaar die gekleed is als een Poolse paardenkoper... ...heeft me met zadel en halster voor honderd gulden gekocht op de markt van Wittigenau. En nu ben ik aan hem overgeleverd. Bedenk dat ik de meester ben. Ik zal je leren. Kantokka, help me hieruit. Ik stijger en bok. En opeens bijt ik om zijn af. Het knars tussen mijn tanden als stro en haksel... Rabat werd badend in zijn zweet wakker. Hij merkte dat hij in zijn stroozak beet. Heigend kwam hij na een poosje weer tot rust. Het leek hem een goed voorteken dat hij de meester in zijn droom overwonnen had. Van nu af aan voelde hij zich volkomen zeker van zijn zaak. Meester, ik blijf erbij. Maak dat uw opvolger wie u wilt. Ik, Krabat, weiger op uw aanbod in te gaan. Goed. Ga naar de houtschuur en neem een schop en een houweel. Er moet een graf gegraven worden bij het kozelmoeras. En dat is dan meteen je laatste werk. Krabat? Krabat? Ik heb je opgewacht... Zal ik het meisje de boodschap gaan brengen? Ja. Neem de ring mee, Joho. En zeg haar dat ik je met dit bericht heb gestuurd. En of ze morgenavond op oud jaar bij de molenaar wil komen... om mijn vrijlating te vragen, zoals we besproken hebben. Als je haar de ring laat zien, dan weet ze dat je namens mij komt. Vergeet niet haar te zeggen dat dat er vrij staat... of ze al dan niet naar de molen wil komen. Als ze komt, dan is het goed. En zo niet... dan is het ook goed. Dan kan het me niet meer schelen wat er met me gebeurt... Hier, de ring. Beloof je me dat je het helemaal goed zal doen? En dat je de eens niet probeert over te halen tot iets wat ze liever niet doet? Ik beloof het. Een raaf met een ring van haar in zijn snavel vloog naar Zwartskolm. Een krabat ging de schuur binnen... Stond daar in die hoek een doodkist? Hij nam een houweel en een schop over zijn schouder... en liep door de sneeuw naar het kozelmoeras, tot hij de woestenij bereikte. Daar zag hij een langwerpige plek... die donker afstak bij de witte omgeving. Was die voor hem bestemd... of was het het graf van de meester? Morgen om deze tijd is alles beslist... Ik wil de molenaar spreken. Ik ben de molenaar. Wat wil je? Laat mijn jongen gaan. Ja, jongen. <laughs> Ik ken hem niet. Het is krabat. Ik heb krabat lief. Krabat. Ken je hem eigenlijk wel? Kan je hem tussen de andere jongens herkennen? Ik ken hem. Dat kan elk meisje wel zeggen. Jongens. Ga naar de zwarte kamer en stel je in een rij op naast elkaar. En zonder je te bewegen. Krabat verwachtte dat ze zich nu in raven zouden moeten veranderen. Hij stond tussen Juro en Lobos. Blijven staan. Laat niemand een geitje proberen uit te halen. Krabat, jij ook niet. Als ik ook maar één geluid van jou hoor, sterft ze. Uit zijn zak haalde de meester een zwarte doek en bond hij voor de ogen van het meisje. Toen bracht hij haar binnen. Krabat schrok, want hierop had hij niet gerekend. Hoe moest hij haar nu helpen? Zo hadden ze ook niets aan de ring. Krabat kon nauwelijks op zijn benen blijven staan. Het meisje... liep langs de rij van jongens. Eén keer... twee keer... Het is met mijn leven gedaan. En met het leven van de kantorka. Het is mijn schuld dat ze sterven moet. Mijn schuld. Toen gebeurde het. De voorzangeres was maal de rij op en neer gelopen... en wees naar Krabat. Hij is het! Weet je het zeker? Ja. Krabat... Je bent vrij. De meester tuimelde achterover tegen de muur. De jongens stonden op hun plaatsen genageld alsof ze van ijs waren. Ga je spullen van de zolder halen en ga naar Zwartskolm. Daar kunnen jullie op de hooi zolder van de schout overnachten. De jongens glipten de kamer uit. Ze wisten allen dat de meester de nieuwjaarsdag niet beleven zou. Op de middernacht zou hij moeten sterven... En de molen zou in vlammen opgaan. Laten we gaan, Kabat. Hoe heb je me tussen de andere jongens herkend? Ik voelde dat je bang was. Om mij was je bang. En daaraan heb ik je herkend. Terwijl ze naar de huizen liepen, begon het te sneeuwen met lichte, fijne vlokjes, als meel dat uit een grote zeef op hen neerdaalde. U hebt geluisterd naar het derde en laatste deel van De Nachtmolen... een hoorspelbewerking van Meester van de Zwarte Molen van Otfried Preussler. De rolverdeling... Krabat Marcel Maas... Molenaar Joost Prinsen... Verteller Jab Wieringa... Juro Gila Vrijsen... Meisje Vivian Lampe... Lobos Joep de Bond. Vertaling WIC Royer Bikker. Techniek Rens Paink en Ferry van Nimwegen... Productie Gini van Duren, radiobewerking en regie Johan Dronkers.